De werknemers van Veolia willen met hun actie een signaal afgeven... na een aantal gewelddadige incidenten. Gisteravond werd een buschauffeur in Kerkrade... door iemand met een vuurwapen beroofd. Het was in Zuid-Limburg de derde gewapende overval... op een buschauffeur in korte tijd. De Belastingdienst gaat scherper controleren... op fraude met leaseauto's en auto's van de zaak. Volgens staatssecretaris De Jager... frauderen tienduizenden lease-rijders met hun privékilometers. Ze schroeven bijvoorbeeld de kentekenplaten... van hun privéauto op de leasewagen... De jager denkt 200 miljoen euro aan naheffingen en boetes binnen te halen. De regeringsleiders van de EU zijn het nog niet eens over hun inzet bij de klimaatconferentie in Kopenhagen. In Brussel hebben ze gesproken over een fonds om arme landen te helpen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor is 6 miljard euro nodig, maar er is pas 3,5 miljard toegezegd. Vooral de Oost-Europese EU-landen dragen weinig bij. Ze zitten krap bij kas vanwege de economische crisis. Minister Kramer heeft uitgehaald naar Tweede Kamerleden die twijfelen aan de opwarming van de aarde. Met name de PVV en Rita Verdonk vragen zich af of het probleem wel zo groot is. Kramer zei dat de politici zich niet moeten mengen in een wetenschappelijke discussie. Ze baseert zich op cijfers van het klimaatpanel van de WN, het IPCC. Kramer zei ook dat ze geen onderzoek wil doen naar berichten over gesjoemel met klimaatcijfers. De VVD had daarom gevraagd. Het weer. Bewolking en af en toe regen of motregen, Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. In het weekend blijft het bewolkt met soms lichte neerslag. Middagtemperatuur daalt. Zondag wordt het 2 tot 5 graden. Dan is er kans op wat regen of natte sneeuw. Na het weekend gaat het vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 De Nederlandse houdt hier niets met. Soul dust. stream In the street.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 In the land of dreams, and you never know how nice it seems, and not so much real, it really means. No no, no, no, no, dear to me, yes, sir. Dear to me, yes, sir. Can't you see, baby, I can't lose those good old Bateson Street blues. <laughs>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 Through the pine wood trees, and the folks down there live a life of ease. When old Mammy falls upon her knees, the sweepy damn dance out, Steamboats on the river, coming and going, splash in the, the night time. Hey, mama and just ringing, and everybody sing. the dance is day, Crazy on dream is on. where I belong, I love be in the Ligt het droger op het land Wijtser dan de polders Waar het ruikt naar eerlijkheid Ouder dan de dijken Zo getekend door de tijd Is die wilde zouten nooit getemperd. Schuimt en bleef Molens, met een wieken in de wind, kleuriger dan tulpen, waar je haast door wordt verblind. Dieper dan de wolken en met een donker rode rand. Geuriger dan hooi, dat ligt te drogen op het land. Wijzer dan de polders.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 Gras, Blinkt. Waar het gras, Duin, en Blinkt. En naar Noord-Holland in het minuut. Dat was helemaal Nederlands, Sinterklaas. Het nummer Noordzee, gezongen door Jeroen Zijlstra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 And first, I learn the truth. Don't.